Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zeedijk in Westkapelle in Zeeland wordt gegraven naar stoffelijke resten. Onder de dijk ligt mogelijk een oorlogsgraf van een Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Rijkswaterstaat kwam op het spoor van het oorlogsgraf door historisch onderzoek en verklaringen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. De landmacht vermoedde al dat er een militair onder de dijk begraven ligt. Er kan nu worden gegraven omdat de dijk wordt verzwaard. Tijdens de opmars van de geallieerden in Nederland waren er hevige gevechten in Zeeland waarbij duizenden de militairen sneuvelde. De grote winnaar van de Finse parlementsverkiezingen heeft zich teruggetrokken uit de kabinetsformatie. De partij De Ware Finnen kan zich niet verenigen met het besluit om akkoord te gaan met een financieel hulpprogramma voor Portugal. boogt Katainen heeft daarvoor de steun gekregen van de meerderheid in het parlement. Maar De Ware Finnen zijn fel gekant tegen financiële hulp aan zwakke EU-landen. Partijleider Soini gaat nu de oppositie aanvoeren, zei hij op een persconferentie.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 Het weer bewolkt met in het westen enkele buien die vanmiddag naar het oosten trekken. En daar is dan ook kans op onweer. Het wordt 15 graden aan zee tot 19 in het oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna frisser. Dit was het NOS Journaal. Diddy John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken. En op de A30 tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Watertoren. Welkom terug. We zijn uh, live vanaf, vanuit de studio. Of een keertje. Uh, ja, we hebben. Uh, wij, zijn, wij, wij doen een snuffelstage hier in Ja. Rijn. Uh, ja. We hebben net uh, met Lana Lemmens van de VVV gesproken mm -hmm. over dat het in het dorp. Um, Heel erg rustig is volgens ja. de mensen daar. Uh, tijdens de DTM-races en ook andere races die uh, zijn gekomen. Bijvoorbeeld de Paasraces van de afgelopen ja. keer. Er waren hier zo'n uh, 80.000, 70.000 man. Wat het ook nog heel lekker weer was. En uh, volgens ondernemers in het dorp hebben ze daar totaal niks van gemerkt. En, en uh, dat probleem hebben wij. Ja. In de ochtend, eigenlijk de hele, hele gisteren. En dat doen wij uh, onder het mond van een uh, snuffelstage dat wij houden. Volgens school, dat ACL. Um, ja, wat, uh, wat kunnen we verwachten deze, de, de, de rest van dit uur, bij Boudewijn? Um, ja, we gaan even praten over wat, de andere kant van het verhaal. Namelijk um, wat het circuit en de gemeente er nou van ja. vindt. Dat het op deze manier gaat. En of ze het überhaupt wel weten of het op deze manier gaat. Zullen wij dat na een heerlijk nummertje doen? Ja. Dan gaan we nu luisteren naar Sarah Barley's met King of Anything. across the table Dat was dus uh, Sarah parties met King of Anything En Badwijn, um, Wij hebben gisteren ook uh, het circuit gesproken Meneer Ja uh, Kees de Koning. Ja, hij vertelde juist dat um, Eigenlijk helemaal niet de bedoeling is Dat uh, Zandvoort daar Helemaal niemand is Want ze, ze zetten ook op hun website gewoon Ja, ga naar het circuit, gewoon um, Lekker Zandvoort in, lekker ja. in het dorp iets drinken Ofzo, maar mm -hmm. dat gebeurt gewoon niet Want mensen worden omgeleid daar ja, Kees, die zei dat uh, ze zelfs expres op een site nu een blokje hebben gemaakt. Um, om daarin te zeggen, ga naar het dorp, naar het evenement. dan kunnen mensen rustig wegrijden. Dat is ook de visie van de securiteit. Mensen kunnen dan rustig uit het dorp wegrijden. En niet in één keer allemaal in de file staan. Dat voorkomt ook files. Dat, uh, dat, dat weet iedereen leek, om het zo maar te zeggen. Maar ja, um, welke reactie hadden nog meer? Um, ja, nou, wat we dus gewoon afvragen is... Hoe, hoe kan dit nou dan gebeuren als... Ja. Als het circuit niet wil, ja, dat is het, toch wel gek Ja, het circuit geeft aan dat ze er iets aan doen uh, de, of de, de, de, de winkeliers en de detailisten en de horeca zegt Ja, maar wij, wij merken er niks van En vooral doen we het op die zondag Want uh, de horeca merkt het wel op zaterdag en vrijdag En waarschijnlijk ook nog vandaag, vanavond, zeg maar Maar niet op de zondag Omdat op de zondag is eigenlijk, denk ik, iedereen het drugs Dan is het ook het drugs, want het is de hoofdrace Ja ja um, nou, overigens is uh, van der Zande niet de enige Nederlander die in actie komt ja. in de Formule 3 uh, Euroserie komt Nigel Melker in actie Melker wist op Paul uh, Ricard al een Formule 3 race te winnen hm. ook Jeroen Bleekmolen komt in actie hij rijdt in een Duitse Porsche uh, Carrera Cup en komt eerder beslag leggen op podiumplaatsen in deze serie of er ook een Nederlander in de seat Leon Supercopa gaat uitkomen, is nog de vraag. Zandvoorter Dylan Poster. Koster heeft in deze klas ervaring, maar. Heeft. Dylan Koster heeft in deze klas ervaring, maar of hij er blij bij is, moet worden afgewacht. Heb je wel eens eerder DTM gezien? Uh, nee, ik niet. Ik kijk niet zo vaak races, maar uh ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk om deze keer te gaan kijken. Ja, maar we worden wel, ook wel op school allemaal gek gemaakt door een paar klasgenootjes die echt helemaal fans zijn van race. Ja. <laughs> Wij weten eigenlijk zonder te kijken wat er gebeurt in, op, op het circuit. Dat is ja. echt heel knap, maar ja. Misschien hoor je hem al, uh, train met Hazel, zit er. Daar gaan we nu even naar luisteren. Yeah, I feel it the rewind See, you gave me a purpose Now I'm getting nervous That my heart will never sing again Oh, when we were burning up the airwaves They knew it's from the Virgin Islands to the UK See, we was on our way to the Black gold. Never thought that you go, but you did, yeah Yeah, you did Dat was Bruno Mars met The Lazy Song. Ja, en daarvoor hoorden we? Daarvoor hoorden we Queen. Nee, dat hoor je nu. Oh. <laughs> Onder ons. Daarvoor hoorde je Ayes met Solo en uh, Hazel's sister van Twain. Oh, oké. Okay. Nou, uh, ja, we gaan het nu even hebben over de gemeente. Ja. Wat was daarmee? Wat de gemeente heeft gezegd, bedoel je? Ja, want we hebben ze ja. gebeld. We hebben ze eerst gebeld om een afspraak te maken met de wethouder. Alleen dat is helaas, door de korte tijd is het niet gelukt. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar ja, we hebben ons best gedaan. Um, toen dachten we, we gaan de fractievoorzitters langs. Want dat yep. is ook natuurlijk het bestuur. Dat hebben we ook gedaan. We hebben Kees uh, Simbeling van uh, de Partij van de Arbeid gesproken. We hebben mensen van de gemeente Belangen-Sandvoort gesproken. Van de VVD. En die vertelden ons dat ze dit eerst niet wisten. Of niet dachten. Ze wisten wel dat het speelde al een paar jaar. Maar um, ja... Voor de rest wisten ze er ook niet veel van, ze wisten ons verhaal dan daarna. En uh, na een tijdje. Uh, hebben hun dus contact achteraf opgenomen, hoorden wij, uh, hoorden wij vanmorgen. met de wethouder, met uh, het secretariaat van de horeca. En die uh, vertelde dat het eigenlijk oude koeien waren. Die. Uh, waar wij het over hadden. Ja, um, daarop vertelde ik meneer Simmerling van de Partij van de Arbeid, die sprak wij vanmorgen. dat uh, het verhaal van het restaurant met die coureurs. En ja. Voor hem was het ook weer nieuw nieuws. Uh, we hadden graag de wethouder hierover gesproken. Het is niet gelukt helaas. Nee. Maar um, ja, de gemeente en, uh, en het bestuur zegt dat het waarschijnlijk al is opgelost... en dat het, van, ja, dat het verkeerd gecommuniceerd is of zo. Maar het speelt nog steeds. Maar het speelt nog steeds, want uh, kijk maar naar de paasraces, daar is het weer gebeurd. Ja. En um, ja. Ja, dus dan vragen we ons af, ja, hoe kan dat nou? Want het circuit, uh, het circuit wist het niet. Uh, gemeente wist ja. het wel een beetje vaag, maar... Niet echt. Niet, niet, niet echt, uh, want het speelde vroeger wel. Maar ja. nu, nu schijnt het, volgens hun was het minder. En uh, ja wij hebben gewoon die mensen in het dorp gesproken. Ja. En uh, ja, ze zeiden dat het nog steeds wel speelde. Ja, en het secretariaat van de horeca. Dat is uh, ja, een soort van uh, vereniging met allemaal, uh, allemaal vertegenwoordigers van de diverse horeca-genegenheden in Zandvoort. Die zegt dat het totaal niet meer speelt. Dat het uh, wel heeft gespeeld natuurlijk, uh, een tijdje geleden. Alleen dat... Uh, ja, dat is opgelost. Alleen, daar tegenover staat weer dat wij gisteren wel echt ondernemers hebben gesproken en die waren niet echt heel blij met hoe het gaat tijdens grote evenementen. Ja, ja vooral, vooral natuurlijk zondag, hè? dan is het een ja. grote race. Het, ja. uh, vrijdag zaterdag komen er wel mensen, ook niet zoveel, maar er komen wel mensen. Uh, maar zondag is het gewoon echt haast niks. Ja, en nog even refereren aan uh, Lana Lemmers. Die uh, ook zei, ja, zondag mensen willen toch graag snel naar huis, want ze hebben dan al een heel weekend achter de rug. Ze hebben in een warme duin gezeten. En uh, kinderen moeten weer vroeg naar bed voor, de, voor school de volgende dag. Ja, dat, dat is kan natuurlijk ook, wel waar. kan ook een oplossing zijn of een probleem. Um, en wat ze ook zei, dat, uh, ja, ga je naar het dorp als je weet dat het druk is. Als je op de tv hoort, het is druk. Of op de radio hoort, het is heel erg druk. Kom niet, het zit helemaal vol. Dus daartussenin zal de middenweg liggen. En ja, we zullen het zondag zien. Ja. Ja, nee. Helaas hebben we, ook de, politie, we hebben de politie ook om een reactie gevraagd. Alleen ja, daar hebben we geen reactie van, geen reactie van gekregen. Dus... Gaan wij nu luisteren naar uh, Queen, die hoor je al een tijdje. En dan gaan wij helemaal naar luisteren. Gewoon. Ja. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Sparing his life from this one's drossity. Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia, let me go Beelzebub has the devil put aside For oh, me, for oh, me, for oh, me Dat was Alicia Kees met Empire State of Mind. En daarvoor de Cream in the Bohemian Rhapsody. Ja, nog even kort samengevat. Uh, we hadden het net over de uh, in Zandvoort. Met de, in het dorp dat het gewoon heel erg rustig is tijdens de races. Uh, we hebben daar in het begin van de uitzending gepraat met Lena Lemons. Mm -hmm. uh, ze had haar mening gegeven. Ja. Uh, we hebben zelf natuurlijk ook meningen gevraagd. In, uh, in het dorp zelf. We zijn, do we zijn het dorp ingewezen. geweest, ja. ja. We hebben daar de mening gevraagd van de mensen die daar werken. En nou, mensen die daar rondlopen. En wat, wat ze nou van vinden van die races. Ja, en het was nogal opmerkelijk wat ze zeiden. Hè? Want ze vonden het eigenlijk niet zo fijn. Want het is altijd heel erg rustig daar in Zandvoort. Tijdens zo'n race. Tenminste in het dorp. Want niemand mag erin. Ja, letterlijk zeiden ze. Het is voor ons op, uh, ja, op zo'n dag is het rustiger als een normale dag. Ja, en, en het heeft ook verder geen, geen zin voor de omzet. Want er komen minder mensen dan normaal gesproken. Ja. Ja, um, sterker nog, ze zeiden ja, we kunnen beter dichtbij, want we, we maken bijna alleen maar vliegen. Maar aan de andere kant, de hotels maken wel een enorme omzet, want ja. heel veel mensen die, uh, die gaan er slapen. Ja, alle hotels zitten vol bijna. Salerno, Salerno. Die zei ja, um, meestal zitten vol, nog niet zo vol als bij het Paasweekend, maar ja, ze zitten aardig vol, zeker voor een raceweekend. Ja, er komen ook veel toeristen. En je moet ook wel denken dat heel veel mensen ook uit Nederland en Duitsland voor echt die race zelf alleen maar hier naartoe komen rijden. Je hoeft er niet te bestaan als echt race en dan blijf je slapen het hele, het hele weekend. Maar we ja, dan even de hoofdrace. Dan... Het bestaat uit drie dagen, hè, het programma. Op vrijdag zijn er vrije trainingen van alle klassen en de kwalificatie van de Formule 3 Euroserie. Op zaterdag zijn er opnieuw trainingssessies, mm -hmm. waaronder de kwalificatie voor de DTM. Terwijl de Formule 3 al twee races afgewekt. En de C-Leon Supercopa één wedstrijd op het programma heeft staan. Ja. En op zondag is, uh, is er een volledig raceprogramma met wedstrijden voor de Formule 3 Euroserie... Uh -huh. de Porsche Carrera Cup, de DTM en de C-Leon Supercopa. Voor het publiek zijn er daarnaast volop activiteiten als handtekeningssessies, pitwalk, optredens en uh, interviews voor met coureurs. Ja, je kan voor meer informatie nog naar uh, dtm.com gaan of www.circuit-zandvoort.nl Ja, en uh, het is natuurlijk ook allemaal live te volgen hier uh, bij ons. Ja, op uh, on onze zender. Op onze tv-zender en op de radio waarschijnlijk ook. Dus. Dus en overigens uh, nog uh, over, over uh, te melden, de politiek die heeft dus gezegd dat er vrij weinig aan de hand is volgens hen. Dat het eigenlijk uh, oud nieuws is. Um, ja, we hebben ook verhalen van de afgelopen paar races gehoord. Dus wij betwijfelen het uh, of het uitkomst is. Ja, we, we zijn benieuwd wat zon er zonder gaat gebeuren. Ja. We hopen natuurlijk dat het en het dorp en het circuit gewoon vol zit en dat mensen gewoon er naartoe kunnen. Ja, wij hopen inderdaad gewoon dat het gewoon lekker rust, druk is in het, uh, in het dorp en dat er uh, ja, één grote, gezellige boel wordt. En ja wij, wij hopen gewoon dat het gewoon allemaal goed komt en. Dat er verder geen problemen ja. komen. Hoe heb je dit ervaren eigenlijk? Uh... Dit, dit, de, wat, wat vind jij hiervan? Ja ik, ik, ik vind dat het uh, Ja het is natuurlijk apart dat het op deze manier gaat Maar ja ik hoop wel Dat het gewoon goed gaat mm -hmm. jij? Ik ook oké okay. Zullen we luisteren naar Alex Jordan? Ja is goed Met de happiness De hit van het moment is dat hè Happiness Iedereen is er blij mee I don't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 I, I could never be someone that'll look like you It's a matter what you say I know I could never face someone that could sound like you Ja, dat was Rome Public met All The Right En daarvoor hoorde Alex Journal met uh, Happiness. Ja, ja, en we zitten hier natuurlijk niet voor niks. Nee, dat doen we inderdaad niet. Voor ja, we zitten hier voor een snuffelstage van onze school. Ah, dat bedoelde je? <laughs> nee. Ik dacht, uh, je gaat nu een envelop voor me pakken ofzo. We zitten hier niet voor niks. Ik denk, oh, leuk. Ja, en wij dus uh, ja wij kwamen hier. Ja. En uh, we hadden de opdracht gekregen... Nou, eigenlijk, we kwamen hier gewoon en we, ik wist niet eens waar het was. En ik zat hier in de studio mm -hmm. en ik zag wat die knoppen. Ik wist niet eens wat de bedoeling hiervan was. En uh, ja, toen sprak ik met uh, een meneer. En, uh, Hoe heet die meneer? Pieter. Ja. Ja, ik ben even achternaam kwijt. Ik kom er even tussendoor. Mijn naam is Pieter Jouwstra en ik ben voorzitter van de Omroep. En uh, ja, ik kreeg een week geleden een briefje naar een telefoontje van uh, Karim... ...van mogen wij een snuffelstage bij de ZIWM houden? En ik dacht, wat is nou een snuffelstage? Snuffelen, snuffelen. Ik dacht, dat gebeurt niet. Jullie gaan eens even flink aan de gang. Mm -hmm. Dus ik was zeer verrast toen jullie gisteren morgen om negen uur binnenkwamen lopen. En uh, ja, voor, voor Karim is de studio bekend. Want ja. hij heeft een eigen programma op vrijdag van vijf tot zeven, je weekend in. Top, top. Maar voor Boudewijn Bos was het helemaal nieuw. En die kwam hier aanlopen en die dacht, oh, oh, oh, wat moet ik doen? Nou, wat hebben we gedaan gistermorgen? We zijn eerst in het algemeen even gaan praten over de geschiedenis van de oproep. wat alles wat erbij hoort, beleidsplan en geschiedenis, alles erbij. En na een uur was ik nogal streng en ik zei, jongens, naar buiten toe en jullie gaan interviewen. Wat was je ervaring daarbij? Ja, nou u zei natuurlijk dat we moesten interviewen Ik wist niet eens welk onderwerp Maar uh, het was dus de DDM De Autoraces En uh, nou, toen gingen we naar buiten Maar ik vond het wel hartstikke leuk om die mensen gewoon te interviewen Hoe, hoe dat nou gaat Want ik heb zelf niet zo heel veel verstand van Autoraces mm -hmm. Maar uh, ja, Ik vond het wel hartstikke leuk Hoe dat op deze manier gaat En het was ook nogal natuurlijk onverwachts dat, uh, met, met dat dorp Hoe dat op die manier gaat ja. Dat was wel leuk om dat dan zo te zien en je werd er iedereen ontvangen, en iedereen gaf antwoord. Ja. We hadden, we hadden niet verwacht dat het dat, dat onderwerp. We hadden een totaal andere voorstelling gehad van hoe het onderwerp zou uit gaan pakken. We hadden meer verwacht dat het oh, leuk race leuk. Ja, dat was een heel ander onderwerp. Maar onderwijs kwam toch uit op dat onderwerp wat we besproken de hele uitzending. En ja, dat, dat was wel interessant. Dat, had, dat hadden we echt totaal niet verwacht. Want ik denk ook, oh, we moeten heel erg op race-details ingaan, waar wij allebei niet echt veel van weten. En toen rolde het onderwerp eigenlijk naar ons kant toe, waardoor we echt gewoon ja, deze uitzending hebben kunnen maken. Want jullie hebben erg veel interviews gedaan en steeds weer na een uurtje terugkomen in de studio, evalueren van wat hebben we nu gehoord. Ja. Wat levert dat voor nieuwe vragen op en vervolgens weer nieuwe mensen gaan interviewen? Ja, we hebben ook heel veel mensen gebeld. Kees Koning hebben gebeld van de circuit en uh, van fractievoorzitters. We zijn nog naar uh, de gemeente geweest om daar te vragen. Helaas konden we daar geen afspraak mee hebben. Maar dat is wel jammer. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar mijn telefoonrekening. Nee. Ja, maar dat hoort erbij. Dat is, dat is het werk. Dat, is de, dus, uh, dat hoort erbij, We ja. hebben eerder snuffelstages uh, gedaan. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met eerdere snuffelstages. Wat is het verschil dan? Bij, ja. bij wie heb je eerder snuffelstages? Ja. Boudewijn. Um, vorig jaar zat ik bij een kinderboerderij. Dus ja, dat was niet leuk. Zou ik zeggen. Uh, vergelijkt met dit was dit... Ja, dit was veel leuker. Want ik zelf. Want bij de kinderboerderij, ja, je doet helemaal, eigenlijk helemaal niks. En hier doe je nog wat. Je hebt echt het idee dat je voor iets iets aan het doen bent. En uh, ja, dat vond ik op zich wel leuk. We zouden eerst... Uh, Karim en ik hadden afgesproken dat we samen gingen. En uh, wat eerst bij de, het hart van Nederland. Maar dat ja. kon niet. En uh, toen moesten we diezelfde dag nog een nieuwe stage vinden. Dus dat was nogal moeilijk. En uh, toen hadden we Center Parks... Antwoord, ja hier. Kan ook niet. En, toen hadden we, nog een, ja, hadden we, nog twee uur uurtje hadden nog, om een stage te vinden. Want uh, we hebben bonusherkansingen op school. Uh, dat, die herkansen zijn best wel belangrijk, want uh, heb je een toets nu verkeerd gemaakt en daardoor zak je, dan heb je je bonuserkansen niet en heb je een groot probleem. Dus toen uh, ging ik denken: ja, er is dus nog maar één optie over, over, hup, over. En ik denk, nou, bel ik maar naar de radio toe. Misschien kan het, misschien kan het niet. Ja, dan. Uh, ja, toen uh, Karim ik me dat vertellen, want ik, bij het begin dacht ik wel van, ja, vind ik dat wel leuk, uh, het is de radio, ik heb helemaal geen zin om op de radio te gaan, dacht ik. Ja, en? nou ja, ik vind het toch wel leuk. Ja, want je kwam hier om negen uur binnenlopen en je dacht, wat moet ik in vredesnaam nou doen? Ja, inderdaad. Maar vervolgens ben je twee dagen nu bezig geweest. Ja. En wat is nu je beeld van de radio? Ja, dat is wel een stuk leuker. En het is, um, ja, het is niet gewoon maar praten in de radio. Het is ook gewoon echt onderzoek doen naar, naar het nieuws dat je gaat vertellen. Ja, ik denk dat wij ongeveer uh, zijn, een uurtje of tien onderzoek hebben gedaan. Gewoon uitzending van twee uur. Ja, inderdaad. Dus het is dus, dus niet dat je denkt, oh radio, nou dat doe je zo even. Dus het moet echt heel goed voorbereid zijn. en uh, Dan kun je iets ervan maken. Zou je het in de toekomst nog een keer willen doen? Um, nou, ik zou er niet echt mijn werk van willen maken. Want uh, ik, ja, ik vond het voor één keer vond ik wel leuk. Ik uh, denk dat ik het, als er nog een snuffel stage zou zijn, zou ik het ook wel leuk vinden. Maar ik hoef het niet elke week deze radio te doen. En jij, uh, ik grote vriend Karim? Ik blijf nog even. Jij blijft nog ik wel even, Ik blijf nog even, ja. uh, Jullie hebben ook de muziek erbij uitgezocht. Klopt. Ja. Uh, viel dat mee of viel dat tegen? Nou, ik heb een redelijk grote database qua nummers, uh, hoe en wat. En ja... Het was vooral, kijk, ik in mijn uitzending uh, morgen, daar draai ik vooral de nieuwste van de nieuwste nummers met, uh, ik weet niet hoeveel, Bas en alles erin. Maar ja, je zit nu wel op de ochtend, het is een totaal ander tijdslot. En dan moet je toch wel rekening mee houden. Je kan hier geen, uh, bijvoorbeeld, turbo van New Kids gaan rijden. Dat is een beetje ongepast, zoals zo morgens vroeg. Ja, gisteren zaten Kevin uh, en ik aan Skype, om het overleggen. Ja, en toen hebben we gekozen voor, zeg maar... Rustige nummers. Je moet hier niet nu om tien uur s morgens binnenvallen met een of andere... Uh, bijvoorbeeld Jennifer Lopez met Pitbull. Met, uh, met, uh, met hun nummer. Dat is een totaal verkeerd nummer voor totaal verkeerde tijd. Dus het is echt gewoon... Het is totaal anders eigenlijk als in de middag. Wat denk je dat jullie klasgenoten hiervan vinden? Uh, ja, luisteren jullie ik... ook vandaag? Uh, nee, die hebben zelf ook de stugelstage natuurlijk. Ja. Ja. Nou, maar... Sommigen zullen wel luisteren. Er zijn ook een paar vrij. Weet ik. En die zouden gaan luisteren. Maar die zullen wel jaloers zijn. En jullie decan, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, die hebben we ge geëmaild en uh, volgens mij is ze nu wel aan het luisteren. Als het goed is, luistert ze, ja. Nou, wil je er goed te doen? Ja, ja. mevrouw Nieuwenhuizen de goed, hè. <laughs> <laughs> nou, dat betekent, uh, jongens, uh, dat deze snuvelstage er weer op zit. We gaan zo meteen even evolueren. Uh, uh, de dames en heren die uh, vandaag niet konden luisteren, die kunnen in ieder geval over twee dagen weer op uitzending gemist ja. dit programma volgen. Ja. Ja. Over twee dagen staat het erop en dat is te volgen via www.zfmzonvoort.nl. En dan druk je op het vakje uitzending gemist. En dan druk je de datum in en het tijdstip. En dan is deze twee uur, kan je weer helemaal beluisteren. Uh, ik bedank jullie voor jullie werk wat jullie hier twee dagen gedaan hebben. Nou, en ik bedank Pieter voor deze leuke stage. Ik ook. We heel goed. Ik wil jou heel erg bedanken voor de begeleiding. Was top. Goed zo. En... Uh snel we gaan naar de muziek ja we gaan luisteren naar de airborne airborne toxic met numb Bye. Ja.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 Zijn er nog, maar ga er niet.